Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Twee Nederlandse vrouwen die zich bij IS hadden aangesloten... hebben zich gemeld bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Ze hebben in Ankara om hulp gevraagd om terug te keren naar Nederland. De twee zitten nu in een Turkse cel op verdenking van terrorisme. Van een van de vrouwen is het Nederlanderschap gisteren ingetrokken. Volgens haar advocaat is dat in tegenspraak met toezeggingen van de regering. De twee vrouwen ontsnapten enkele weken geleden met drie kinderen van drie en vier jaar uit een opvangkamp in Noord-Syrië. Dat was nog voor de militaire actie van Turkije in dat gebied. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt grote schepen dat ze door een ondiepe vaarroute bij de Waddenkust de zeebodem kunnen raken. Dat kan gebeuren bij een bepaalde combinatie van getij, golven en wind. Aanleiding voor de waarschuwing is het onderzoek dat de Raad doet... naar het ongeluk met de MC Zoe. Het containerschip verloor begin dit jaar honderden zeecontainers... tijdens een storm boven de wadden. De onderzoek naar de oorzaak is nog niet klaar. Spanje biedt aan om de klimaattop van de Verenigde Naties over te nemen. Gisteren trok Chili zich terug vanwege de aanhoudende rellen in het land. Er wordt al weken massaal gedemonstreerd tegen de regering en de rijke elite. De Verenigde Naties besluiten volgende week over het voorstel van Spanje... De klimaattop was gepland van 2 tot 13 december. Een groep klimaatactivisten was intussen al met een zeilboot onderweg naar de top in Chili. De Formule 1 krijgt vanaf 2021 een budgetplafond. Dat heeft de Autosportfederatie FIA bekendgemaakt. Een race team mag dan maximaal 157 miljoen euro per seizoen besteden. De jaren erna wordt het verder afgebouwd. doel is om de Formule 1 spannender te maken. Met een maximaal budget krijgen kleinere teams meer kansen om te winnen.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 De meesten werden door tijd ontdekt en onklaargemaakt. Handgranaten zijn gevaarlijk, zegt de politie. Het 26-jarige slachtoffer wordt rond half tien neergeschoten in de straat. De afterparty in Studio Voices is dan nog in volle gang. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt de evening wel iets opmerkelijks. Er oh, wordt een wat Vorige week werd er ook al geschoten op een woning iets verderop in de wijk.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 Jou ook wel vind je ook wel lekker, denk ik dit Broken van uh, Nu Bliss. Ik zal hem wel even laten horen, want uh, je hebt nu geen koptelefoon, dus uh, het komt goed, we can still be friends It's our Sincerity Ends and everything we ever built. Z so daar zit ik. With my head in the clouds Till I heard my boss scream I have to see you now So I went to his desk And he locked the door And he told me I didn't have to come back anymore I can't explain But it felt so good Even though I lost a job where the money wasn't good So I went back home To celebrate But you're still staring at that piece of paper I didn't fill out I didn't fill out The man, to the better man Dan schalt er ook weer in het, uh, de kleine zaal van het uh, patronaat. Rock'n'roll forever. Dat uh, is uh, bij de voorrondes van uh, het uh, robak daar wordt. En dan doet de presentator van dienst, Peter Fischer... dat regelmatig als er een stevige band op het uh, podium staat. Boskat was dit. Work Week heet uh, het nummer. En Broken, dat was uh, van Nooblis. Ja, Marcus. Uh, ik heb nog even een uh, leuke, uh, leuke vraag...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 Er waarschijnlijk iets gaat komen in diervoegen. En dat betekent dus geen compilatie uitzendingen. Maar dat is alleen maar weer gunstig. Want dan hebben we gewoon ook wat meer ruimte om gewoon meer weer... Meer tijd. Ja, ja. ja dat, want ja, we hoeven dus niet meer... De, nou, er is misschien nog één kans dat we een compilatie doen. En dat is in de aanloop naar de finale. Dan heb je kans dat we nog een compilatie doen. Dus we, die, dus we vragen even goed nog wel de glaasbestanden op.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 Tot De. courage De. leden van De. van De. vooraf van De. deze die vooraf uh, ging aan deze glaswolf, De. De. De. De.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 Baby, I love you Een beetje van die nummers die je uh, eigenlijk uh, zo rond uh, september. Uh, ja, en begin oktober wel wat zou kunnen verwachten. We zitten uh, nu al uh, bijna november. En dan kun je terug uh, blikken op een zomer. Uh, misschien uh, is dat ook wel een beetje het beeld als je naar dit uh, nummer luistert van Lines Den. Long goodbye heet het uh, nummer En als je die clip erbij uh, ziet, dan weet je ook ongeveer welk. Uh, ja, wat, wat, dat beeld wat ik dan ook schets. Dan heeft dat uh, daar wel mee, uh, mee te maken. Nu, tijd voor... Ja... Die moet er altijd in zitten, deze... In deze alternative film. En nu alleen nog eventjes zaken doen... Met uh, de man op de zaterdagmiddag. Want ja, kijk, als je Burger Lewis... En uh, Wesley Bro Bronkhorst, Dan vind ik ook dat je dit soort werk uh, mag uh, gaan draaien. Verliene. Ik het maar moet begaan.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 So over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to offend? But I'm just over fake friends. 'Cause if you are in need, or you come running back to me, it all makes sense. It's feeling too me now. need I kiss you? You're just a loose end. I'm so over fake friends. I only see two-faced people in the crowd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 I lose and I'm so over fake friends. I don't forgive and forget no more. I've been there before. So over fake friends, tired of the pretend. Did I mean to?